Maar geen muziek. It's very special to be back, and if the weather holds up tonight, we'll do them all. And I think we'll do them all even if it doesn't hold up tonight. Ja, geachte luisteraars, we zijn nog steeds in afwachting tot uh, de gemeenteraadsvergadering begint. Op dit moment is er nog geen uh, contact met het gemeentehuis, dus we moeten aannemen dat de vergadering nog niet begonnen is. Misschien doet de gladheid dat sommige mensen wat later zijn, je weet het niet. Maar we zijn in afwachting en we houden u op de hoogte zodra er verbinding is. Where it began, I can't begin to know it. But then I know that it's growing strong. Okay. Look at that. Wasn't a spring of it? Yep. Spring became the summer. Would have believed it. See? you'd come along. Touching hands, reaching out to touching me, touching you, sweet Caroline. Good times.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 Warm. He touching wall. Reaching out six Touching me, touching you Sweet Caroline The time never seemed so good Nee, we hebben nog steeds geen verbinding met het gemeentehuis, maar Jan Kol die gaat nu even hardlopend. Misschien zijn ze daar vergeten de stekker om te zetten. We wachten het eventjes af.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 Yes, it does. What a beautiful noise. It's a beautiful noise made of joy and of strife, like a symphony played by the passing parade.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 And it's begging for me Just to give it all to me. Niets. Ja, we zijn weer verbonden met de studio en we zijn er even naartoe gehold naar het gemeentehuis. En daar was toch iets verkeerd gegaan met de kabels en het omzetten van de knoppen. Maar als het goed is, hebben we nu een live verbinding met het gemeentehuis. Ik vind het niks. Nou goed, ik heb met u gesproken, ik ga terug naar de raad. raad ze vinden het niks, laten we maar naar het rechter stappen. Nee, wij hebben een heel zorgvuldig pak uitgestippeld. Die weerbarstige materie waarover gesproken wordt, die is ook weerbarstig. Er is tot nu toe in Erfpacht Nederland nog nooit een situatie geweest met zo'n complexe gegeven. Een nieuw bestemmingsplan, wat nog niet eens volledig van kracht is. Allemaal veren panden waarop Erfpacht... Even voor de luisteraars, we praten nu over de financiën, de, de Erfpacht. Erfpacht Bouwens Pellers en Gert Tonen, de wethouder, is aan het woord. Nou, exact allemaal zou zou zijn. Dat wordt ervaren door... ...onze deskundigen, intern en extern, dat wordt ook zo ervaren door de deskundigen extern van de VVE. En wij proberen in een zo goed mogelijk samenspel met elkaar te komen tot een zo goed mogelijk afweging. Wij hebben afspraken gemaakt, die, uh, de, en, en op, op, op, onder andere op instigatie vanuit de VVE, om bijvoorbeeld te kijken is het niet toch mogelijk... ...om die zaken die te amoveren zijn... ...alsnog in eerste instantie uit te geven in erfpacht. Nou, dan moet je gaan kijken... van dan praat ik over de parkeerplaatsen... ...en de te de amoveerde delen van we de spellers. Dan moet je heel goed gaan kijken... van hoe zit dat dan in elkaar? Nou, er is heel veel tijd aan besteed... ...daar moet nog meer tijd aan besteed worden... ...en we hebben volgende week... ...hebben we daar weer een eerste volgesprek over. En ik moet zeggen, ik ben blij dat wij dat zo doen. En dan vind ik dat dat wat mag kosten. Dan mag die gemeenschap er wel over hebben. Dat is uitvoeren van het amendement... ...wat u heeft ingediend. Daarnaast hebben wij intern onvoldoende, en dat kan ook niet in zo'n klein dorp. Uh, en welke gemeente heeft dat wel? Nou, hele veel gemeentes hebben die, die kennis in huis. En voor de rest huurt iedereen het in. En de VVE huurt ook goede grote deskundigen in. Dat heb je gewoon nodig om in die complexe materie uh, uh, op een gegeven moment tot een goed voorstel te komen. Daar zijn wij heel nadrukkelijk mee bezig. En wij zijn dus absoluut niet bezig met ons eigen gelijk te halen. Um, de heer Demmers zegt van ja. Uh, de grond komt uiteindelijk om niet naar ons toe. Dat is een gepasseerd station. Deze raad heeft in het verleden uitgesproken dat men een vergoeding gaat krijgen. Dus als we praten... Voorzitter, bij interruptie: Dat is niet zo dat ik dat. Ik heb wel gezegd, maar dat was in eerste instantie het uitgangspunt. En het was... In 2004, maar we zitten in ja, 2012. Nee, nee, nee. In 2004, het factonrapport ging er vanuit. Dames en heren, gemeenteraad, college, waar maakt dus je druk om. Dat in die nazit is dat ook gebleken dat we toen nog vooruit gingen. Dat komt om niet naar ons toe met de schadevergoeding. Uh, wat is het probleem? Laat ze maar komen. Nou, nu blijkt de zaak toch anders te liggen. Nou, en het factonrapport, dat is onderschreven door de raad. Met de, uitzondering van die positie... ...omdat de raad gezegd heeft, maar ook het college gezegd heeft... ...dat onderdeel is voor ons niet van toepassing. Wij zeggen niet... tegelijkertijd te te komt alles wel om niet naar ons toe. Uh, voorzitter, verdergaand over uh, de zaken die, uh, uh, die op de dingen staan... ...ja, de heer Kramers zei van... ...ja, er zijn al heel veel gesprekken geweest... ...over de te amoveren panden er zijn nog nauwelijks gesprekken geweest. Dat is, een, dat is een materie die komt nu pas op gang. De, de, de, de, de, de taxateur van ons... ...is op dit moment uh, nog volop bezig. En wij moeten straks nog heel veel gesprekken gaan voeren... ...met die uh, individuele uh, eigenaren van, uh, van de te amoveerde panden. Uh, overigens uh, is dat niet in mijn portefeuille... ...maar in de uh, portefeuille van collega Gunsel, ...maar zoals u weet doen wij uh, die hele riedels uh, gezellig samen. En, uh, uh, maar da daar, moet nog een heleboel, daar moet ook nog een heleboel gebeuren. Nou, je hoort net van mij al dat er wat gebeurt van bouwenspellers... ...en nog heel wat gesprekken zullen komen. Hetzelfde geldt voor de Venema Flat. Ik heb gisteren al gezegd... Uh, ...wij zouden een eerste gesprek hebben gehad uh, morgen. Dat, is, uh, dat, gaat helaas, uh, dat gaat helaas niet door... ...door, uh, ja, door wat strubbelingen... ...waarvan ik niet de exacte ins outs waarvan ...waarvan ik in ieder geval wel weet... ...dat dat niet goed is. Vandaar dat ik u gisteren verteld heb... ...dat wij een brief hebben gestuurd... ...om de vraag dan... ...wie is onze gesprekspartner... ...wanneer gaan we nou naar aan tafel... Uh, ...want wij willen nu wel... rond uh, of kijken. En wij willen aan de slag. Dus wij hebben hier uh, geen... Uh, ja, kijk, uh, ik kan moeilijk daar naar die VVE rennen en drie mensen bij hun oren pakken en zeggen van... U bent nu onze gesprekspartner zitten en we gaan praten. Dat bepaalt men daar zelf. En ja, dat heeft zijn tijd nodig en men heeft gezegd... Ja, wij hebben toch wat meer tijd nodig en wij willen wat meer zelf doen. Nou, uh, het is niet anders. Zij zijn zich er wel van bewust dat ook daar een deadline is. De deadline van Venema Flat ligt wat verder naar achteren. Maar ook daar denk ik dus dat we nog behoorlijk wat gesprekken zullen moeten gaan voeren. Um, dan nog even naar... Um, ja, hoe komt het nou dat er zoveel geld nodig heeft en was dat dan niet begroot? Uh, wij, hebben een, um, wij hebben eigenlijk een verzamelpot in onze begroting. En uh, dat is... Uh, ja, ik noem het maar even overig vastgoed. Overige bezittingen heet dat. Overige bezittingen. Maar er zit alles in aan Erfparten. Er zit, uh, er zit de golf in, uh, de, de golfclub, er zit de circuit in, er zitten de meisjes in enzovoort. Enzo. Dus daar op zijn we wel uren geschreven, maar omdat wij nu specifiek voor deze zaak de dingen inzichtelijk willen hebben vanaf 2012 vooral ook omdat een deel van die kosten die we daar voor die taxaties, uh, die we daar maken we kunnen vertalen naar de GREX, naar de grondexploitatie omdat de te amovelen panden ...iets totaal anders is als nieuwe erfpacht uh, De te amoveren panden vallen dadelijk gewoon helemaal onder de grondexploitatie, ...want daar komt straks weer een nieuwe exploitatie voor terug. Uh, daarom hebben we gezegd dat willen wij goed inzichtelijk hebben met elkaar. Nou, dat maakt het dat wij uh, nu dit voorstel hebben gemaakt. Een deel van de kosten komen we nog... ...zijn ook onder rust ook op 2011 omdat we meer hebben moeten inhuren. Um, en, en ook meer uren intern hebben moeten maken... Want al die gesprekken, ja, daar gaat toch behoorlijk wat tijd in zitten. En de zorgvuldigheid heeft, heeft ons ertoe gebracht. Om te zeggen, wij gaan nu naar de raad terug. Om, uh, om, dit, uh, om dit aan de raad voor te leggen. Vooral ook omdat wij zorgvuldig met onze partners willen omgaan. Voorzitter, een vraagje aan, uh, aan de wethouder. Uh, we hebben ook in het stuk wat we nou gekregen hebben over, de, over die aanvraag voor die uh, bijna twee ton. Er staan een aantal uh, redenen in uh, opgevoerd waarom het zo gelopen is zoals het gelopen is. En daar worden ook de verschillende partijen bij genoemd. En nu heeft u het ook over, uh, over uh, mensen die een bepaalde, of, of groepen die een bepaalde rol spelen in het proces. Um, kunt u aangeven wat nou eigenlijk in uw ogen de rol was van het college en van zelf in deze. Welke rol u zelf heeft gespeeld? Was die faciliterend? Was dat proactief? Was dat actief? Hoe zou u dat kunnen omschrijven? De rol van het college, van mij, van de portfeuilhouders? Juist in die, in die zaken, in ook het samenspel tussen het college onderling en de raad... wat betreft de erfpachtproblematiek en het bestemmingsplan. Wat was nou de rol? Mijn indruk is dat... ...het college een beetje te afwachtend is geweest... Is ...te weinig proactief. In welke, zin, in welke zin bedoelde u dat? Nou, wat betreft de zaken waarvan u wist... ...of het college wist dat die voorlaag... ...en dat die urgentie behoeven... ...het is prioriteit nummer één... En uh, dat u wel goed de, redelijk goed de rol omschrijft van, uh, van de mensen die, ze, wat die gespeeld hebben tot nu toe, maar de eigen rol van het college en van u zelf, die komt niet goed uit de verf. Het kan faciliterend zijn, het kan proactief zijn, actief, een beetje passief. Want het is ook vaak gezegd: ja, we moeten even wachten tot een uitspraak van een rechter of een raad van staten. Hoe ziet u dat zelf? We hebben niet gewacht op uh, uitspraken van de Raad van State. Wij zijn zeer proactief geweest. We hebben elke uh, twee weken hebben overleg. Uh, we hadden eerst maandelijks en daarna elke twee weken intern overleg met de betrokken ambtenaren. Uh, dat was uh, de vorige periode zo. Dat is deze periode zo. We hebben Bij gelegenheid hebben wij ook overleg met uh, de, de vertegenwoordigers van de VVE's. Op het moment dat, we, dat er behoefte is van de collegekant of van de kant van de VVE om de bestuur op de dan vindt dat plaats. En voor het overige vindt het plaats door de deskundigen, de, de, de besprekingen in, in, uh, in, die, in die werkgroepen. En uh, ik denk dat wij een hele evenwichtige afweging hebben gemaakt in hoe we dat proces sturen. Dank u wel meneer Toner. Dank u wel voorzitter. Meneer Paapert ook nog een vraag, maar die is ja. volgens mij niet beantwoord. Ja heel... nou, het gaat mij erom uh, als u straks de uh, seconde uh, bords gaat uitbrengen. Heb u zo'n idee al uh, ja, hoeveel keer u gaat onderhandelen? ...blijven we weer een jaar onderhandelen en dan schiet het allemaal niet op en kost alleen maar geld. Heb u een idee van, nou, binnen dan en dan wil ik er toch wel uit zijn als, als dit houden. Heb u daar een idee over? Dat is bij beide partijen verschil, want we zitten, met de ene partij zitten we aan tafel met de andere partij zitten we niet aan tafel. Uh, bij de ene partij loopt het ook uh, in, per 1 april, als dus ik niet vergis, volgend jaar af met de andere pas in 2014 en uh, wij hebben met elkaar afgesproken dat wij naar uh, streven om een zodanige termijn met een definitief uh, rapport te komen en dat voor beide partijen waarin precies staat wat de ene partij voor ogen heeft en wat de andere partij voor ogen heeft oftewel wat wij vanuit het college en wat de VVE vanuit de VVE oogpunt uh, aan wensen en, uh, en zaken hebben en uh, op een zodanig tijdstip dat wij voordat we uh, voordat het uh, erfpachtcontract... wat er nu loopt uh, afgelopen is dat wij dan en daar, daar streef vanuit uh, daarvoor een uitspraak hebben van wie dan ook ik dus ben niet vrij zijn ervan overtuigd nogmaals dat wij uh, niet 100% tot elkaar komen en dat we dus op een of andere wijze uh, een uitspraak uh, zullen moeten gaan uitlokken... maar wij kijken wel met elkaar van en hoe kunnen we dat in een goede harmonie met elkaar tot stand brengen en Komt er een derde die uh, benoemd wordt voor een bindend advies, of komt er een rechtelijke uitspraak? Maar nou, wij streven ernaar om dat op tijd te hebben, omdat het ook in belang van de VVE is in het kader van het krijgen van een hypotheek en al de financiering en dat soort zaken om zo snel mogelijk uh, eruit te komen. Maar uh, je kunt maar niet op een maand uh, vastbinden, of niet op twee maanden. Ja, maar het is natuurlijk wij, wel belangrijk dus, dat je niet gaat doen. Ik doe het, het, het liever door, door geen kwalitatief goed, dan haast je repje en kwantitatief uh, snel. Nee, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je gaat onderhandelen om het onderhandelen. dat schiet niet op. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, ik wil graag uh, voorzitter, uh, ter verduidelijking. Uh, zeg maar, ja, we willen kijken of er een mogelijkheid is om uh, zeg maar, een grens aan dit bedrag uh, te stellen. Maar daarvoor wil ik wel enigszins duidelijkheid hebben over zeg maar, welke bedragen er al op dit moment zijn uitgegeven. En wat zeg maar, nu nog uh, wordt besteed aan die onderhandelingen uh, waar u... Uh, Spreekt, die gesprekken die nog moeten komen. Meneer Toon. Voorzitter, ik kan, ik kan absoluut, dat heb ik gisteravond ook al gezegd, ik kan absoluut niet vertellen hoeveel geld is uitgegeven aan, uh, aan, de, aan, aan de onderhandelingen en de hele vraag van Erfpart aan Want dat, dat, is, dat, is een, dat is een proces dat, dat loopt al, al, al vrij lang. Die dingen die zijn in. Uh, ik heb gisteren al gezegd, de, dan moet ik er iemand aan gaan zetten die te kijken van wat er nou precies uitgegeven. Het gaat mij niet om het totale bedrag. Wat u, ja, in, wat u heeft uitgegeven. Nee, maar zeg maar van dit bedrag, die twee ton die u nu vraagt, hoeveel van dat bedrag al is uitgegeven en u nog uh, zeg maar, vrij heeft voor die onderhandelingen en die twee uh, taxaties die u moet doen. 6, 6, 6. Ik, ik heb de... ik, zou, ik zou dat niet weten, maar ja, Jammer die vraag nu nog op. Uh, ik kijk even met een, uh, een schuin oog naar de gemeentesecretaris en die zegt, nou, dat weet ik ook niet. Hm? Nee, zou, ik zou het ook niet kunnen zeggen, maar een deel is gewoon voor, voor de dingen die uitgegeven zijn te snel. Ik weet dat niet. Voorzitter, u kunt toch bij benadering zeggen wat ongeveer een prijs is van Fermat. Ik kan niet vanaf de vinger besturen. Nou, u, u, u kunt mij geloven dat tot nu toe, grond mij, dat we al op de honderdduizend euro zitten. Dank u wel. Nou, ik neem eens even af. is dat het antwoord... Dat we een vierde wet Wat ik enigszins <re collaborations> rust kan stellen. Ik, ik zie aan uw gezicht voor de luisteraars thuis dat dat niet zo is. Uh, maar het antwoord van de wethouder, ja, hij weet het niet. Nee, nee, nee. Uh, op dit moment. Dus dat ik moet ik heb... in de lucht blijven. Maar mevrouw Rietkerk had ook. Ja, een... ik, ik heb nog een op... vraag voor mijn beeldvorming. U heeft gesprekken met de VVE, met een vertegenwoordiging van de VVE. En aan de andere kant schrijft u een brief, wie is mijn gesprekspartner in deze? Ik wil even duidelijk hebben hoe dat zit. Heeft uh, vertegenwoordiging? Uh, heel simpel. Ik heb, we hebben nu dit met gesprekken met de VVE Bouwerspellers. En we hebben een brief geschreven aan de VVE Venemaglet. Wie is onze gesprekspartner? Oké, okay. dank u. Ja. Even ter verduidelijking: VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. Lijkt nu een beetje het debatraad-college. Meneer Bouwenspellers. Ja, voorzitter, ik denk dat het toch verstandig is. En uh, misschien kan het dan niet meteen vanavond, maar wellicht kan daar uh, op een later tijdstip een invulling aan worden geschreven om eh, niet alleen zeg maar, met een begrote eh, bedrag, waarin wordt, zeg maar, een aantal adviespraktijken eh, wordt, wordt begroot te komen... maar dat je dus eigenlijk met een meer strategisch inhoudelijke eh, onderbouwing komt van het bedrag... wat je maximaal wenst te besteden totdat je tot een besluit komt van we gaan dat op een een of een andere manier doen. En... Ehm, ik, ik, ik heb ook niet precies voor me hoe je dat nou in een voorstel of in een raadsvoorstel zou kunnen concretiseren. Maar ik beluister wel en ik, eh, en ik, ik ondersteun dat. Dat het, dat het mij verstandig lijkt, de ene zijde, op je goed te laten adviseren. het belangen voor de gemeente zijn groot. De materie is weer barstig. Maar leg daar gewoon, naar mijn smaak toch, een bepaalde eh, eh, maximum in. He, dat je zegt, nou, we, gaan, we zijn nu nog in de oriënterende fase. We zijn ook nog in de adviserende fase. Dat ronden we af. En dan komen we op het moment dat we daaruit zijn, opnieuw bij u terug. En uh, constateren dan iets. Wat, weet ik ook nog niet. Omdat ik niet de toekomst eruit kan lopen. Van, vanaf welk moment moet dat bedrag, bedrag dan berekend worden, meneer paarberg Wilson? Nou, ik, ik, waar het mij om te doen is, uh, meneer, uh, meneer Amers, dat is namelijk om niet zomaar in de blind als het ware een bedrag... Te, te, te voteren waarvan je niet precies weet hoe dat ingevuld zal worden en welke aanvullende bedragen daar nog wellicht aan gekoppeld zijn De, dat is mij alles bij elkaar wel heel erg onduidelijk en daarom probeer ik een modus te vinden uh, en misschien wil, kunt u met ons meedenken om uh, te, te kijken hoe je dat nou een beetje kunt uh, uh, uh, uh, uh, uh, aan, aan, aan het compartimenteren... laat ik het zo maar zeggen. We doen dit voor dat bedrag... en op het moment dat we er niet uit zijn... komen we terug en dan, we op, en dan vragen wij opnieuw mandaat. Ja, meneer bouwberg van u vindt een beetje een open eindregeling. Doet u dat? Ja, meneer Remmers, dat bedoel ik. Maar het wordt natuurlijk wel... een beetje een beetje vreemde situatie. Dat je, dat je het van een, van een maximum bedrag... laat afvangen wanneer je stopt... met, met onderhandelingen. Ik bedoel, in eerste instantie is het natuurlijk de bedoeling om op een juiste manier rond de tafel te gaan zitten en op die manier tot een resultaat te komen, krijg je dat resultaat niet. Ja, dan, dan rest alleen nog maar de gang naar de rechter. Maar dat, dat is toch niet verbonden aan een bedrag? Nou, hey, met, kijk, wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik bedoel te voorkomen, meneer Amers, dat is namelijk dat je inderdaad, zeg maar, niet weet waar je ja tegen zegt. En ook niet wat je daar nou precies voor gaat doen. Nou, en daar probeer ik daar wat meer duidelijkheid in te krijgen in ieder geval één duidelijkheid kan worden gegeven... ...en dat is dat meneer Tonen het antwoord op de vraag van meneer Kramer... ...kennelijk toch te weten is gekomen. Ja, het staat er gewoon in het raadsvoorstel. Ik moet ook niet zo lang op vakantie gaan... ...want dan wordt het supergehalte veel te groot. Het er staat gewoon in het raadsvoorstel. Als u kijkt, onderaan staat de transitie van begrotingsjaar 41.000... ...ten laste van de grondexploitatie te brengen... ...en 12.000 in de jaarrekening op te nemen. Uh, ja, ik bedoel, was, ik, was, uh, ik zat nog half in Mexico, maar dat zijn de bedragen van 2011. dus is 53.000 euro. Dus we hebben zeg maar uh, globaal 150.000 euro uh, over voor die onderhandeling. Ja, ja en ik, tenminste ik wil ook inhaken op hetgeen wat de heer Stammer zegt. Want het is inderdaad het is een wens geweest op van de raad. Ja, je kan ook niet halverwege zeggen, ja, we stoppen met die onderhandelingen. Maar ik wil wel graag van het college dan op de hoogte worden gehouden. van hoe het verloopt. En zeg maar als dit heel stroef gaat lopen. zowel zo snel mogelijk naar de raad toe gaan. en dat er dan misschien een andere koers uh, kan worden gevaard. Dat zeg ik u onmiddellijk toe. want op het moment dat wij zien dat we niet, geen stap meer vooruit maken met elkaar. dan is er niemand bij gebaat dat we doorgaan. En, um, en, maar daarom, daarom zeg ik ook. het gaat tot nu toe nog steeds in een hele goede harmonie. En uh, dan denk ik van nou laat die bloedende kip nog even broeden. Ik weet niet wat van Eider uitkomt... Maar, uh, ...maar mocht het zo zijn dat het fout gaat... ...dan, dan kom ik uh, inderdaad... ...ik moet zeggen, komen we... ...komt het college zo snel mogelijk bij je terug. Maar, voorzitter, voorzitter, Maar je, je moet, we moeten toch ook eens een keer gaan nadenken... Hè, ...zoals wij zien eigenlijk bestemmingsplannen... ...en de problematiek zijn in elkaar vervlochten... ...en daarom is het ook complex en diffuus... ...maar wij hebben eigenlijk vanaf 2010 tot nu toe, met dit bedrag erbij, 425.000 euro in die middenboulevard gestopt. En dan heb ik het nog niet over de rekening van houteringen en wat hij tot nu toe heeft gedaan. Het houdt toch een keer op, zou ik zo zeggen. Het houdt is het niet te stoppen. Het houdt een keer op, net zo goed als we voor het oude bestemmingsplan 600 moeten afschrijven. Het houdt een keer op, zoals we ook het, het eerste verhaal... Van uh, wat in 2006 is, uh, niet, niet, uh, is teruggenomen. Uh, dat geld wat daar aan uitgegeven is. dat is afgeschreven. dat houdt inderdaad een keer op. Dingen houden we altijd maar, een keer op. Uh, wat mij nu heel erg bezighoudt. als ik al die bedragen om mijn oren hoor slingeren. blijft er überhaupt nog wel wat over? Want al die bedragen bij elkaar opgeteld. dan heb ik zoiets die grex is natuurlijk niet bekend. Wat het uiteindelijk oplevert, dat kan ook niet. want daar zul je eerst die onderhandeling allemaal voor moeten doen. Maar is er naar jullie schatting dan wel iets van over? Of doen we het gewoon straks allemaal voor de Katse VO? Als ik, als ik nou simpel zeg, we hebben het over, over een, een periode we hebben het over van, Maar neem even gewoon de eerste 50 jaar, want daar gaat het dan om. En stel dat we uit zouden komen op een bedrag van 150.000 euro, ik noem maar even een dwarsstraat. Dan is dat 50 x 150.000 euro afgezet tegen het bedrag wat de heer Demers net noemde. Meneer de Rode wilde net ook nog... Eens... Ja, nee, dank u wel voorzitter. Ja, ik kan de, de woorden van de heer Kramer uh, volledig volgen en ook ondersteunen... dat als, als de partijen met, tegenover elkaar komen zijn met de hakken in het zand... dat dan wij ook als gemeenteraad op de hoogte worden gesteld. Uh, maar ik neem aan dat de expertise die nu wordt ingehuurd voor het uh, pallasgebied... straks ook natuurlijk gebruikt kan worden bij de van Venema onderhandelingen... en niet opnieuw de externe huur, inhuur uh, ge, gebruikt kan worden... Dus dat, dat wel het uh, gebruik is bij deze. Voorzitter, ik moet helaas de heer de Rode wat dat betreft teleurstellen. De Pellers problematiek is een gans andere dan de vervenenma problematiek. Je moet geen appels met peren gaan vergelijken. Uh, bij de vervenenma hebben we niet te maken met ammoveren. Dat is één, dat is een voordeel. In de tweede plaats is bij Pellers, uh, is bij de Raad van State gezegd van... dit stuk hier moet over. Dat geldt niet voor de vervenenma Dus... Wij hebben daar een hele andere vorm van expertise bij nodig. En ik verwacht, maar binnen de ieder vast, een stuk minder. Maar niet dezelfde. Volgens mij is er voldoende over gezegd. met een relatie tot de toezegging die de wethouder heeft gedaan. Om u niet op een hard eurobedrag te informeren, maar daar waar het gaat schuren en prikken. En dat is denk ik ook een... Uh, Misschien een acceptabel punt. Ik stel voor het debat op dit punt te beëindigen. Wij gaan naar agenda punt 4: vergoeding, inventaris en opstal op Parkeerdrijden Zuid. Wie van u wenst daarover het woord? En de eerste mag beginnen. Meneer Bawits. Sorry, wij zijn bij punt 4: uh, Parkeerdrijden Zuid. Voordat ik het verkeerde verhaal afsteek. Ja. Nou, ja, er is wat gewisseld in de agenda, vandaag. Even voor zekerheid. Goed. Um... Even namens D66 en, uh, en GroenLinks. Um, dit gaat, uh, het parkeerterrein de Zuid gaat uh, alweer even terug. En uh, ik wil er toch even kort iets uh, over gezegd hebben. Um, vele raadsleden kunnen zich wel herinneren... dat uh, het de wens was van de gemeenteraad... Uh, het contract met de pachter in de afgelopen drie jaar... Uh, het twee keer eigenlijk al... Uh, ...niet te verlengen... ...om stop te zetten. Dat was om verschillende redenen, redenen niet mogelijk. En uh, dat heeft sowieso al voor een minder opbrengst gezorgd... ...waarschijnlijk, waarvan je het bedrag eigenlijk niet, uh, niet weet. Maar goed, op dat moment had het college wellicht de kans... om, uh, ...of nee, het college had de kans om het, om het verhaal goed dicht te timmeren... Met, uh, ...met de pachter. En op een of andere manier is dat op dat moment... ...nagelaten. Dat vinden wij jammer. Op dit, op dit moment... Uh, ...nee, op dat moment hadden we misschien die 25.000 euro extra overnamevergoeding... ...die er op dit moment ligt, kunnen voorkomen. Um, maar aangezien uh, er nu een, uh, een overeenkomst ligt... ...hebben wij begrepen... ...waarbij de gemeenteraad ook de garantie heeft... ...dat er niet meer verder geprocedeerd wordt... ...gaan D66 en GroenLinks akkoord. We kunnen eigenlijk al vaststellen dat... ...de gemeente Zandvoort in de afgelopen paar jaren... ...niet echt heel succesvol is geweest... ...in het procederen tegen... ...zijn eigen burgers. En als je erover nadenkt... ...dat de onderhandelingskosten... ...al snel meer dan 25.000 euro zouden kosten... Dan gaan we eigenlijk om praktische redenen, mopperend en onder protest, toch akkoord met, uh, met dit bedrag, met deze vergoeding, al bij, ver bij dat dit uh, voorkomen had kunnen worden met een krachtiger optreden van het college toen de tijd. Dank u, voorzitter. Meneer Bouwens, dank u wel, meneer Bouwens. Uh, voorzitter, gisteravond hebben wij betoogd dat uh, het geen handige zet was om de verhoging van 38.500 naar 50.000 niet vergezeld te doen gaan... van een verzoek om daarvoor een tegenprestatie te vragen aan wederpartij. En dat dat de reden is dat we nu tot een herhaling van zetten komen... waarbij de wederpartij heeft gedacht van kijk dat bedrag is binnen... We gaan nu nog maar eens eventjes hetzelfde spelletje spelen. Meneer wil vragen Opnieuw 25.000 euro. Ja. Ik meen gisteravond gehoord te hebben dat het college toen zei van... ...ze hebben het bedrag niet geaccepteerd. Dat is onmiddellijk teruggestuurd. Dus dan hadden we inderdaad wel kunnen zeggen van nou dit is het. Maar dat hebben we ook gezegd. Alleen als het niet geaccepteerd wordt. Wij hebben betaald. Het bedrag werd wel geaccepteerd. Maar of we hebben... niet geaccepteerd, maar ook niet teruggestoord wordt. Ik heb dat gisteravond hier verteld. Zeker ja. weten. Nee, dat, dat is gisteravond uh, dat is niet wel dat het teruggestort is. Nee, dat is ja, niet de gang van zaken. Dat is niet de gang van zaken. Want als dat het geval was, dan hadden wij een hele andere onderhandelingspositie als gemeente gehad. Ja, dan weet ik niet uh, de, wie nou wel of niet wat gehoord hebt. Maar ik heb gisteravond de wethouder horen zeggen dat het bedrag teruggestort is. Voorzitter, ik weet niet beter dan dat wij het hebben over het bedrag van 58.000 euro, wat betaald is, en dat er nu dus een, voorstel, ook over. een voorstel tot finale kwijt, kwijting ligt, nee. voor een extra bedrag van 25.000 nee. euro. En um, omdat ik namelijk het onhandig vind om uh, dat die verhoging tot 58.000 euro, moet ik zeggen... Om die te betalen zonder daar een tegenbestelling voor te verlangen. Nou, ik denk dat dat heel erg dom is geweest. De rechter zal dat op een mannetje achteraf over, over een soort zaak in procedure komt zeggen. Kennelijk heeft u het op eigen initiatief eh, zowel billig als nuttig een noodzaak gevonden om dat verhoogde bedrag te betalen. Daar hebben we het feit er niet over, want dat heeft u zelf gedaan. Wij praten nu nog alleen over, als het betwist zou worden, over die 25.000 euro. Dat gaan we niet doen, dat is verstandig, daarom ondersteunen wij het, het, het voorstel. Want ik denk dat op het moment dat je een bodemprocedure gaat voeren, dan ben je nog veel meer geld kwijt. Maar dat, wij willen dat andere punt niet onvermeld laten om daar een lering uit te trekken. Dank u. Dank u wel, meneer Barber-Vilsen. Andere nog behoefte aan debat hierover, meneer Demmers? Ja, nou de zaak is gelopen zoals hij gelopen is, hebben we net uitgebreid gehoord. Uh, wat voor ons belangrijk is, dat is de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur. Als u dan uh, een voorstel doet aan de raad om 58.000 euro te betalen, dat daarmee de zaak is afgedaan. Dat het ook een finaal bot is. En dat er verder niet te onderhandelen valt. En dat we dat dan later toch wel weer wel gaan doen. In de brief die ik hier voor me heb liggen van de belanghebbenden... I, ...hem is ook te verstaan gegeven dat een ander bedrag als 58.000 euro niet onderhandelbaar is. Dus daar ging hij ook van uit. Als wij nu toch als overbouw, zeggen, nou als u nog maar genoeg brieven schrijft... ...en als u nou nog maar lastig doet, dan uh, zonder onderbouwing 25.000 euro te geven... ...dan zijn wij het niet mee eens. Dus... Het gaat even niet om het geld van de persoon... ...maar de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Maar, meneer de voorzitter, het, het dossier... ...dat loopt nu al een, een, een aantal jaren. Vanuit mijn eerste periode... ...weet ik nog wel dat, dat, ik, dat wij daar ook ons hart voor gemaakt hebben... ...en met mij nog vele anderen in de gemeenteraad. En het dossier van het parkeer Zuid... ...waar u het net over heeft, meneer Demmers. En dan denk ik van als we hier op deze manier... Hè, beide partijen goed mee kunnen, hiermee kunnen instemmen, met de finale kwijting, want daar, dat is dan het belangrijkste, dan lijkt het me verstandig om niet een gerechtelijke procedure aan te gaan, want ik denk dat dat er dan van komt. Meneer, meneer Demmers, En dan, ik denk dat we op dat ja, voorzitter dan geloofwaardiger als bestuur ja, ja. overkomen dan als we daar anders mee omgaan. Ik begrijp, ik begrijp de achterliggende reden wel en de emotie die erbij hoort. Maar we geven zo meteen 200.000 euro uit om tegen een paar honderd burgers te procederen. Ik zie dat hele verband uh, tussen tegen een burger procederen of niet. Dat zie ik helemaal niet. Ik zie gewoon dat wij niet geloofwaardig zijn als openbaar beteurt te zeggen tot hier en niet verder. En dan om onduidelijke redenen, dat is het punt, toch 25.000 euro te geven. Maar de reden is dat ze het met elkaar niet eens zijn. Ja, maar iedereen die het niet eens is met het college van burgemeester en wethouders, of iedereen die het niet eens is met de gemeenteraad, die moet geld gaan vragen om onduidelijke redenen. De juridische onderbouwing om dit te doen, die is er gewoon niet. Maar ik begrijp aan de andere kant dat, populair gezegd, u wil van het gezeur af. En wel die finale kwijting erin. Maar dat is niet een goede overweging. Dat is mijn mening. En ik wil niet zeggen dat ik de, de, het, het voorstel dat ik dat niet begrijp. Want ik begrijp het heel goed. Maar daarbij is het nog niet juist. Bernhard, heeft u nog behoefte om iets toe te uh, Nou, Ik denk dat de meeste zaken gisteren al verteld hebben ook het goed proces. Uh, het staat ook in het raadsvoorstel dat uh, de 58.000 euro tot het bedrag uh, niet is teruggestort door uh, de exploitant. Um... Het enige wat ik u nog wil, wil zeggen, ja op 30 juli hebben wij uh, gevraagd, uh, u hebt uh, budgetrecht, wij wilden een aanbod doen van 58.000 euro. Ik heb ook die avond gezegd dat waarschijnlijk de, de pachter de, de, de, de exploitant het er niet mee eens zou zijn. En daar hebben wij het proces mee willen gaan Dank u wel, meneer Zandberg. Ja, behoefte nog aan een punt? Nee. Dan is daarmee agenda punt 4 voor debat gesloten. En gaan wij door naar agenda punt 5. Verordening, ondersteuning, gemeenteraad. Is daar behoefte aan debat? Volgens mij is dat niet het geval... En dat betekent dat we dan toekomen aan agenda punt 6. En dat is het interpolatieverzoek actieve informatie. En dat verzoek is door drie partijen gedaan. En dat stelt mij voor het dilemma wie van u het woord gaat voeren of gaat u dat gedrieën doen. Meneer Simons. Voorzitter, onderling hebben we afgesproken dat uh, ik uh, het... Uh, interpellatieverzoek zou ondersteunen. Ten eerste, het staat op de agenda dus. Het is uh, geëffectueerd om te zeggen, nou, we kunnen dat... ...die interpellatie dus uitvoeren. Uh, ik zou me ten aanzien van de tekst, uh, voorzitter, willen beperken. Niet tussen, door alle zaken die in het interpellatieverzoek staan voor te lezen. Ik wil me graag beperken tot de vragen Gaat u gang meneer Simons. Voorzitter, de aanvullende vragen op, het vorige interpolatie, op de vorige interpellatie die geweest zijn zijn aanvullend. Waarom ontbreken bij u feiten helaas tijdens de vergadering in het gemeenteraad debat op woensdag 25 januari 2012, de brief van 17 januari 2012 van de heer Bakker de Bentveld, alsmede zijn e-mailbericht van 20 januari, waarmee hij bevestigt dat er een afspraak is gemaakt op tijdens het gesprek van 20 januari. Tweede vraag: waarom bent u van mening dat het college kan bepalen of een brief of een ander feit of gebeurtenis relevant zeker u achterhaald is of niet voor de raad? Derde vraag: waarom bent u van mening dat u de actieve informatieplicht terzijde kunt stellen en andere regels kunt hanteren en de raad dus niet volledig kunt informeren. Volgende vraag, waarom hebt u de raad op achterstand gezet en uw gemeente verder in opspraak gebracht? Volgende vraag, hoe denkt u te voorkomen dat het voldoen aan de actieve informatieplicht van het college nogmaals zou worden geschonden? Zou u ter voorkoming van verdere interpretatieverschillen met betrekking tot de invulling van de actieve informatieplicht in de toekomst met gebruikmaking van handreikingen van het VNG of BZK een handvest actieve informatieplicht willen doen opstellen? En dan is er nog één punt wat daaraan volgt en dat is... Nu de opdrachtgever in een persbericht heeft verklaard het kunstwerk niet te plaatsen, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk ervoor te zorgen dat aan de verleende bouwvergunning geen rechten meer kunnen worden ontleend. Is dat inmiddels al gebeurd of gaat dat op korte termijn gebeuren? Voorzitter, tot zover de vragen in ons interpellatieverzoek. Dank u wel meneer Simons. Ik dacht dat er een vraag aan mij werd gesteld. Ik zal namens het college antwoorden. En als u het goed vindt ga ik uh, op de vragen in. En de eerste vraag is. Waarom ontbreken bij feitenrelaas tijdens de vergadering gemeenteraad debat op woensdag 25 januari jongsleden de brief van 17 januari van de heer Bakker op de Bentveld. Als mede zijn e-mailbericht van 20 januari 2012. Het antwoord is... Dat, en dat staat ook in de memo van het college... die aan u is gezonden van 3 februari en de brief van 27 januari. Daar staat dat antwoord exact in vermeld. En het e-mailbericht van meneer Bakker is bij ons binnengekomen op 25 januari... kort voor de aanvang van de gemeenteraadsvergadering. Bij de beantwoording van 27 januari heeft het college die e-mail ook aan u doorgestuurd. De uitkomsten van het gesprek met de heer Bakker waar deze mail aan refereert... ...zijn op hoofdlijn aan u meegegeven... ...tijdens de interpolatiebehandeling van 25 januari. Het college heeft niet getracht een feit te maken... ...maar heeft zich gericht op de beantwoording van de vragen in die interpolatie... ...die toen aan de orde zijn gekomen. Voorzitter, bij interruptie. Ik mis even het antwoord op uh, de redenering. U verwijst wel naar bepaalde publicaties... ...maar wat is de reden geweest? Kunt u die nog even noemen... Dat u dus de raad dit feit heeft onthouden. Het college heeft in twee brieven, één op 27 januari en één op 2 februari, uh, u geantwoord. En ik zal ze beiden letterlijk aan u voorlezen. Dat is dan de brief van 27 januari, die ook op de raadsnet staat en op de website. Het college heeft gedracht in de raadsvergadering van 25 januari de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de relevante feiten. Het college heeft. De afweging gemaakt tot de brief van 17 januari als ze achterhaald kan worden gezien. Immers, het college heeft in het gesprek van 20 januari met de heer Bakker hem de toezegging, van hem de toezegging gekregen... dat hij zich houdt aan de afspraak van een bouwstop van drie maanden voor wat betreft de poort. Wat betreft het hekwerk is afgesproken dat deze in zijn geheel niet geplaatst zou worden. De bevestiging van die brief die ik net heb genoemd is later aan u toegestuurd. En in de memo van 2 februari staat... Letterlijk, en dan citeer ik die memo, het college heeft onrecht onrechten niet al in eerder stadium het complete dossier vertrouwelijk aan u ter beschikking gesteld. Dat had moeten gebeuren en er is geen enkele reden om dat niet te doen. Het college achteraf probeert het achterhalen van hoe dat is gekomen...